10 Uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. De Europese beurzen, ook die in Amsterdam, zijn vrijwel onveranderd geopend. na het Griekse schuldenakkoord. De grote banken en verzekeraars noteerden na opening een fractie hoger dan gisteren. De beurs hadden gisteren al een voorschot genomen op de uitkomst in Griekenland. De Amsterdamse beurs sloot toen 1,7% hoger, die in Frankfurt en Parijs 2,5%. De Griekse regering maakte vanochtend bekend dat 85,8% van de banken en investeerders... een deel van de Griekse schulden wil kwijtschelden. En daarmee is voorlopig een Grieks faillissement afgewend. Nu het licht op groen staat zullen Europa en het IMF waarschijnlijk akkoord gaan... met een nieuwe lening van 130 miljard euro. ABN AMRO heeft in 2011 een netto winst gemaakt van bijna 700 miljoen euro. In 2010 draaide de bank nog met ruim 400 miljoen verlies. In de eerste helft van het jaar profiteerde de bank nog van een relatief goed draaiende Nederlandse economie, maar daarna belandde Nederland in een recessie en dat merkte de bank. De winst werd ook gedrukt door afschrijvingen van leningen aan Griekse bedrijven. Toch is financieel topman Jan van Rutte gematigd positief. Als ik naar de baten en de kosten kijk... dan zien we dat we in moeilijke omstandigheden... toch een batenstijging hebben kunnen laten zien. De kosten zijn fors omlaag gegaan. Maar ja, helaas, de winst is behoorlijk beïnvloed... door de voorzieningen op, op, op, op Griekenland. Maar onderliggend denk ik dat we op de goede weg zijn. Kabelbedrijf Ziggo gaat 21 maart naar de beurs. Ziggo hoopt met de beursgang ruim 700 miljoen euro op te halen. Volgens de kabelaar is het ondanks de economische crisis... een goed moment om naar de beurs te gaan. <coughs> Pardon, omdat het bedrijf er financieel goed voor staat. De directie verwacht dat een aandeel bij de introductie... tussen de 16,50 en 18,50 gaat kosten. De douane op Schiphol voert dinsdag stiptheidsacties voor meer loon. Tussen 12 en 1 werkt het personeel precies volgens de regels, zegt de ambtenarenbond Avocabo FNV. Mensen die iets aan te geven hebben, worden grondig door de douane gecontroleerd. Dat betekent dat zij hun werk gewoon doen, alleen nu helemaal volgens de regels van het boekje en iedereen zal worden gecontroleerd. Het gaat om de douane, dus de gewone burger heeft daar gemiddeld genomen weinig of niet mee te maken. Het gaat erom in die gevallen waar mensen dingen moeten aangeven of zij het ten aanzien van BTW het een en ander moeten regelen. Maar ook voor de gewone vakantieganger ontstaat daardoor op Schiphol wel vertraging. Bij vertrekkende reizigers wordt onder meer gelet op spullen uit tax-free winkels. De douanebeambten zijn boos omdat ze al twee jaar lang geen loonsverhoging krijgen. Dan het weer nog, af en toe zon, later meer bewolking... en kans op wat regent wordt maximaal 11 graden. Morgen bewolkt, af en toe regen en ook dan een graad of 11. AWB Verkeersinformatie viel er nog op de A4. daarna richting Amsterdam bij Zoeterwoude, 4 kilometer. En de Ramspoolbrug in de N50 Zwolle-Emmerloord. Daar is een vrachtwagen met aanhanger geschaard. De brug is nog steeds in beide richtingen helemaal dicht. En deze heeft navigatie, control en u kunt ook nog kiezen voor een sportstuur. Als het om uw auto gaat, weten u precies wat u wilt. Maar weten we ook hoe het zit met de financiering ervan? Met de online leencoach op abnamro.nl weet u precies welke lening bij u past. Weten waarvoor we u tekent? Dat is lenen anno nu. ABN Amro, de bank anno nu. Let op. Geld lenen kost geld.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 Goedemorgen, Nederland. Karl-Johan de Zwart. Alcoholproblemen van ouderen worden ondergesneeuwd door coma-zuipende jongeren. De weduwe van DDR-leider Erich Honecker doorbreekt jarenlang stilzwijgen. De verhoging naar 130 km per uur op de snelweg is niet voor iedereen een zegen. Er zijn mensen die uit principe niet harder dan 90 rijden. Je hoeft niet de hele tijd druk te doen op de, op de linkerbaan, inhalen.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 Minister Schippers van Volksgezondheid heeft bij de aanpak van alcoholmisbruik... te weinig aandacht voor de ouderen in Nederland. Alle ogen zijn gericht op coma-zuipende jongeren. De minister besteedt de komende drie jaar wel zes miljoen aan projecten voor jongeren... maar voor ouderen is er geen cent. Goedemorgen Arno Hetsel van de Unie KBO. Goedemorgen. Alcoholisme onder ouderen, hoe groot is dat probleem? Nou, het is een heel fors probleem, want één op de vier cliënten in de verslavingszorg is uh, ouder dan 55. En dat was tien jaar geleden uh, uh, nog één op zeven. Zo. Dus het is een, ja, het is een probleem wat, uh, wat snel groter wordt. Het heeft uh, uh, vooral ook te maken met de babyboom-generatie, die nu met pensioen gaat. Mm -hmm. We hebben ook een aantal mensen uit die leeftijdscategorie als Unica B.O. geïnterviewd. En dan blijkt toch uh, dat deze generatie die eigenlijk met een verslavend alcoholgebruik is opgegroeid. Uh, nu je heel vaak uh, in de verleidingen en in de problemen komt. We ja. noemen het uh, het eeuwige weekendsyndroom. Het eeuwige vroeger, weekend-syndroom. Ja, vroeger oh ja. was het zo dat, dat deze generatie in het weekend feestjes had. Eh, regelmatig toch alcohol dronk. Maar nu eh, opeens in een zwart gat vallen. Geen werk eh, meer hoeven te doen. Eh, dan kan het nog wel eens voorkomen dat er elke dag om drie uur een borreltje gedronken wordt. En dan hoor je ook van deze mensen dat ze heel langzaam maar zeker... naar het eeuwige weekend toe eh, glijden. Ja. En in de problemen komen. Met als gevolg heel veel gezondheidsschade... Uh, en ook heel veel uh, financiële schade natuurlijk voor de zorg. Net zoals het bij jongeren natuurlijk ook een probleem is. Financiële zorg, uh, schade voor de zorg... omdat ze geholpen schale moeten worden voor de als zorg. ze van de trap vallen, dronken? Nou ja, bijvoorbeeld. Er zijn heel veel valincidenten natuurlijk... als, ja. als gevolg van overmatig alcoholgebruik. Uh, organen lijden daaronder. Uh, vergiftiging in combinatie met medicijnen wil ja. dat eens voorkomen. En wij vinden eigenlijk dat dat de afgelopen maandag... maar eigenlijk de laatste jaren... Uh, door de politiek uh, ja, toch wat verwaarloosd wordt. Preventie ja. in het algemeen bij ouderen is geen issue. Nee, vind u dat, net als meneer Kingma van het Medisch Spectrum Twente, dat die ouderen uh, nou ja, eigenlijk wel voor hun eigen zorg kunnen betalen als ze dronken in het ziekenhuis belanden? Nou, dat, ik, ik denk niet dat dat een oplossing is. Wij zien de oplossing veel meer een goede voorlichting geven aan de ouderen. We zijn daar zelf als Unica ook mee begonnen. We ja. hebben daar een volletjes voor samengesteld. Maar goed, en, als je die voorlichting dan hebt gegeven, ze weten dat het uh, nou ja, niet goed is om veel te drinken en dan toch in het ziekenhuis belanden? Als ze dan toch een ziekenhuis behandelen, dan moeten ze natuurlijk net als elke andere burger... Uh, in eerste instantie geholpen worden en behandeld worden. En zelf betalen dus of niet? En, en uh, uh, uh, de verzekering moet natuurlijk de zorgschade betalen. Zo is dat voor elke Nederlander. Als je onvoorzichtig van je brommer afvalt... Uh, dan zegt ook niemand dat moet je maar zelf betalen. Nee, dat maar is... dat is wat anders dan je bewust een stuk in de kraag zuipen natuurlijk. Uh, en of het zo bewust gebeurt, ja, dat is weer moeilijk uit te maken. <laughs> dat maar... is waar, ja, daar komen we niet zo nee, snel maar... achter. Probleem, Precies. daar gaat het even om, staat volgens u veel te weinig op de radar van de hulpverleningen? Veel te weinig. is Hoe toch? Komt dat? Uh, ja, een beetje een tunnelvisie, denk ik. De, de, de politiek en ook de minister denkt van... nou ja, ouderen, uh, daar is niks meer te halen. Er is geen winst meer te behalen. Nee, maar de jeugd u... heeft de toekomst. De jeugd heeft de toekomst, maar als ik u vertel... dat 65-plussers uh, gemiddeld nog 22 jaar voor de boeg hebben... dus als je die 65 helemaal haalt, heb je nog gemiddeld 22 jaar te gaan. Ja. En er is nog veel uh, winst te behalen. Ik mag een paar voorbeelden noemen. Meer ouderen... Gelukkig met, komen we met medicijnvergifting in het ziekenhuis. Ja. Dan door alcoholvergiftiging bij jongeren. Toch is er geen halfjaarlijkse medicatiecheck om dat te voorkomen. 60% ja. van 300.000 uh, oogaandoeningen van ouderen is vermijdbaar. Toch is er geen oogscreening. Nee. Uh, duizenden ouderen komen na een val uh, terecht in het ziekenhuis. Toch is er geen campagne... Ja. Dus er ontstaat tunnelvisie. Ja, en die visie en is ouderen... te veel gericht op jongeren. Ergert u zich aan al die aandacht. Voorkomen zijn voor de nee, jongeren nee, zoals dat, gisteren. Nee, we eigenlijk zeker niet een aan aandacht van jongeren. Die moet er ook zeker blijven. Wij zeggen alleen als UNI KBO... Eh, kijk ook naar de ouderen. Daar zijn voorkombare problemen. Ja, hallo, die... wij zijn er ook nog, dat zegt u eigenlijk. Nou ja, wij zijn er ook nog. Eh, maar met name ook naar de samenleving: er is winst te behalen. Gezondheidswinst voor ouderen. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar ook financiële winst. Als jij oogaandoeningen kunt voorkomen. Medicijnvergiftingen kunt voorkomen. Ouderen meer, meer uh, stimuleert om te bewegen, gezond te eten, ja. Dan, ja, dan gaan de zorgkosten natuurlijk ook omlaag. Ja. Geld en aandacht, dat is wat u wil. Uh, geld en aandacht, en wij denken, daar hebben we ook een formule voor, wij noemen dat maar even oud voor oud, wij leiden zelf uh, oudere voorlichters op, die uh, aan groepen ouderen uh, uh, voorlichting gaan geven, of een ja. beter zien slapen kun je leren, meer bewegen, en wij zagen zo graag dat de overheid ons daarin zou ondersteunen, want we zijn natuurlijk als vereniging met 200.000 leden, niet in staat vanuit dat lidmaatschap heel ouder Nederland te bedienen. Nee, daar kun je het niet van betalen. En we worden alsmaar ouder en steeds meer mensen worden ouder. Dank u wel, Arno Hetsel van de Unie KBO. Graag gedaan. Ja, die is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 Vanaf september mogen we op 45 van de snelwegen 130 rijden. Dat maakte de minister van Infrastructuur en Milieu Schult van Hagen, gisteren bekend. Alleen al het aanpassen van de verkeersborden van 120 naar 130 kost 4 miljoen euro. Maar ja, wat levert het op? Hoeveel tijdwinst boeken automobilisten door het gaspedaal wat dieper in te drukken? Deel 4 van de serie Plankgas in de polder, gemaakt door Niels de Jager. Neem op de afslag. Rijdend op de A32 tussen Heerenveen-Zuid en Steenwijk. Dit is een van de trajecten waar je nu al 130 mag rijden. Maar nu hou ik het zelf nog even bij 120 en de klok hoe lang ik erover doe. 9 minuten en 55 seconden doe ik erover. En ja, hoeveel tijdwinst levert het dan op om 130 te gaan rijden? Dat ga ik testen met ieder Koops, vervent hardrijder. Nou ja, hardrijder wil ik niet zeggen, maar ik hou wel veel stevig doorrijden. Oké, okay, laten we gaan. Oké. Okay. Dan we de oprit op en gaat het gaspedaal in. En terwijl we het bord zien waarop staat dat we inderdaad 130 mogen rijden, gaat ook die snelheid ja, door de 120 heen. Ah, net over de 130. Waarom is het nou fijner, prettiger om wat harder door te rijden dan die 120? Vooral omdat als het wegbeeld het toelaat en het is heel rustig. Nou ja, zoals nu ook, je ziet de komende 500 meter voor ons hier eigenlijk geen enkele auto rijden. Het is gewoon echt helemaal leeg. Ja, Een wat hogere snelheid voor degene die dat wil, dat moet toch absoluut mogelijk zijn. Ieder zit ontspannen, maar vol concentratie in zijn stoel. Het stuur losjes vast, maar wel alertkijkend in de spiegels. Alleen alleen eentje nou uh, wat in mijn je hoek hangen. En onderweg heeft hij wel wat aan te merken op zijn medeweggebruikers. Hij is met van alles bezig. Uh, als je ziet wat ik meemaak, hè, ik rij in, uh, 50, 60.000 kilometer per jaar. Ja, dan schrik je daar soms wel van, van hoe mensen niet met het verkeer bezig zijn. Dus dat ze op het laatste moment zoiets hebben van, oh, een vrachtwagen vlak voor mij. En dat ze hem gewoon zonder ook überhaupt maar te kijken een baan naar links gooien. Ik denk dat als je, kijk, nou gaat hij er weer over. Ik denk dat als je, als je gewoon niet met de weg bezig bent, en, uh, dan maakt het volgens mij niet meer uit of je hier 100 of 130 rijdt. Op het moment dat je hier van de weg af raakt en uh, je komt hij hier die bomenrij tegen. En zeker als je straks daar bij het viaduct, als je zo'n pilaar tegenkomt, dan maakt het helemaal niks meer uit. Alleen al het aanpassen van al die verkeersborden... ...van 120 naar 130 km per uur. Dat kost 4 miljoen euro. Vind je dat het allemaal wel waard? Ik vind ergens nieuw geld. Uh, had men ook veel simpeler kunnen oplossen... Uh, ...door gewoon de algemene limiet van 120 naar 130 te zetten... ...hoef je alleen de borden aan de grens aan te passen... ...en de instructieboekjes uh, voor het rijbewijs. Draaien we weer de parkeerplaats op... ...aan het einde van uh, dit ritje met 130... Nou, we deden hier uh, 8 minuten 50 seconden over. 1 minuut 5, winst over 19 kilometer. Dat nou, valt me eigenlijk nog wel mee. Ik had minder verwacht. Dan overstappen naar de auto van uh, Matthijs Lieveaert. Laten we gaan. Yes, motor gestart. Het gaspedaal gaat in en we rijden de snelweg op. Maar in plaats van 130 of 120 ja, blijft de teller hangen zo uh, rond de 90. Waarom? Ik heb er, ergens had ik gelezen dat de luchtweerstand exponentieel werkt. Het, het, twee keer zo hard dat het meer dan vier keer zoveel verbruik is. De e van Laak, dat is testen. Ja, en tot mijn grote verbazing scheelde het echt een slok op de borrel. Uh, ik bespaarde zo'n 20, 25 aan brandstof. En uh, dat ben ik eigenlijk gewoon gaan volhouden. Want ik vond het eigenlijk hartstikke ontspannen. Je gaat gewoon de snelweg op. Je rijdt gewoon je eigen koers. Je hoeft niet de hele tijd druk te doen op de, op de linkerbaan. Inhalen en zeer ontspannen aankomen uh, op de plek van bestemming. Nou, je ziet er ook behoorlijk ontspannen uit. Kijk, Relaxed, één handje aan het stuur en uh, nou, jij ja, maakt je niet druk. Niet, uh, niet op de snelweg in ieder geval. Nou, jij rijdt dus 90, maar je hebt ook de Club van 90 opgericht. Er zijn dus meer mensen die, uh, die dit doen. Gewoon Mijn bevindingen die wilde ik eigenlijk met mensen delen. Van, Jongens, uh, rustig rijden, het is ontspannend, uh, Het, is ontspannen. het verschilt, uh, bespaart verschrikkelijk veel uh, in verbruik. En ik denk van, ah, dat, moeten, dat moeten meer mensen weten. En als we het samen gaan doen, dan wordt het gewoon allemaal een stukken relaxer. Dan kunnen we samen ook nog echt wat doen voor, uh, voor het milieu, om het zo te zeggen. Nou, eventjes uh, even opzij. Dan, dan ja, mag het gaspedaal even wat dieper in, hè, als je eventjes uh, op moet schuiven om invoegend uh, verkeer uh, voor te laten. Natuurlijk, uh, het is niet uh, dogmatisch, uh, 90 rijden. Ondertussen schieten er regelmatig auto's die uh, flink wat harder gaan hier voorbij. Je mag hier 130. Ja, wat vind je daarvan eigenlijk? Ik, ik, vind, het, ik vind het persoonlijk uh, ja, geen fijn idee en ook geen fijn gevoel eerlijk gezegd. Ik heb het gevoel sinds, uh, sinds we 130 mogen op bepaalde plekken... dat mensen uh, over het algemeen ook harder gaan rijden. Dat we denken van jongens, uh, de overheid die vindt het allemaal goed, die vindt het prima. We mogen het gas erop doen. Kom op jongens, uh, doe eens chill. Nou, de rit zit erop. Deze 19 kilometer tussen Heerenveen-Zuid en Steenwijk kost met 130 8 minuut 50... Met die 90 km per uur van jou, heel wat langer, 12 en een halve minuut. Ja, dat, uh, dat had je ook uit kunnen rekenen. <laughs> als je dan helemaal vanuit uh, Utrecht, waar je woont, uh, hier naartoe moet rijden met 130, gaat het toch wel een stuk sneller? Nou, ja, dat kan, je, dat kan je moeilijk vergelijken, denk ik. We hebben nu echt een uh, stukje niemandsland uh, te pakken. Ik denk, als je dit, uh, op de, uh, ja, in de Randstad, daar, vraag ik me af of je continu 130 kan rijden. Maar ja, op dit soort uh, lange stukken, dan, uh, ja, dan kan dat aantikken, ja. Geen reden om uh, toch wat harder te gaan rijden? Voor mij niet. Laatste aflevering was dat van Plankgas in De Polder. Volgende week in Goedemorgen Nederland.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 Vragen en opmerkingen zijn welkom via de mail goedemorgennederland.kro.nl Straks de weduwe van DDR-leider Erich Honecker doorbreekt jarenlang stilzwijgen. <tie> is nu het ochtendhumor van Cisca Dresselhuis. Mijn man viert dit jaar een kroonjaar. Dat vereist dus een extra feestelijke aanpak van zijn verjaardag. Ik ga dus te raden bij het nieuwe online bedrijf artiestenboeken.nl... waar je de keus hebt uit een grote hoeveelheid Nederlandse artiesten... die niet te beroerd zijn om bij jou thuis tussen de schuifdeuren te komen optreden. Voor een flink bedrag dat wel, maar dan heb je ook een half uur of een uur... ter beschikking over een eigen BNR, zoals Dries Roelvink, Ali B, Jantje Smit... Britt Dekker of Jamai. En nog tientallen anderen... Het inhuren van de artiest van je keuze is niet moeilijk. Dat kan allemaal via de website... waarop heel overzichtelijk alle prijzen van de beschikbare BN'ers vermeld staan. Overigens schijn je ook nog best iets te kunnen afdingen. De bedragen die daar staan zijn niet heilig. Want ook bij de BN'ers slaat de crisis toe... en kan men niet meer al te kieskeurig zijn. Een van de duurste is Jan Smit... die voor een half uur maar liefst 14.000 euro rekent. Jamai daarentegen krijg je voor 3.000 euro... Het domme blondje Britt Dekker kost 1800 euro. En mislukte Songfestivaldeelnemster Sineke komt voor 1700 euro. Een jarige man uit Tilburg huurde onlangs voor zijn verjaardag Dries Roelvink. Hij deed een aanvraag via de website en kon Roelvink voor het mooie prijsje van 1000 euro in de wacht slepen. Hij bedong een korting van 775 euro. Roelvink is niet de enige die een korting geeft directeur van de website Jan Vis zegt dat alle artiesten vanwege de crisis hun prijzen met 25 tot 30 procent hebben verlaagd. De lijst met name doornemend zag ik niet direct iemand met wie ik mijn jarige man blij kan maken. Want de brommerige Maarten van Rossum, de altijd optimistische Mark Rutte, die pianospelende Wibi Soriali of de geestige Lenet van Dongen zijn helaas niet te huur via artiestenboeken.nl. Hij zal het dit jaar dus toch gewoon weer met mij moeten doen. Eén voordeel. Ik ben gratis. Goed om te weten. Maandag het ochtenduur van Henk Westbroek. Van Jam was dat. Gaan wij om vier minuten voor half elf nog even naar Duitsland. Het gibt keine Talkshow, het gibt keinen Film, het gibt keine Nachrichten, wo men niet de DDR in Misskredit brengt. Maar het is ihnen niet gelungen. Tja, een zeldzaam audiofragment van Margot Honecker... de weduwe van de voormalige DDR-leider Erik Honecker. En zij blijft de voormalige ddr vurig trouw. Mevrouw Honecker mijt alle contact met de pers na de val van de muur in 1989. Maar nu doorbreekt ze het stilzwijgen met het boek Zur Volksbildung. Rob Zavelberg in Berlijn, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom doorbreekt zij het stilzwijgen nu? Wel vanwege haar 85 e verjaardag die eraan zit te komen. Ze dacht te... dat was een mooi moment. Uh, dat zou een mooi moment kunnen zijn. Nog mooier misschien de honderdste uh, geboortedag van haar overleden echtgenoot Erich Honneker. Uh, die er ook zit aan te komen. En zij is over de streep getrokken eigenlijk door een, uh, een uitgever uit, uh, uit Berlijn. Die ook in de DDR al een bevoorrecht journalist was. Die is haar uh, komen opzoeken in Zuid-Amerika in Santiago de Chile. Waar ze al uh, zo'n 20 jaar woont. En uh, ja, al die tijd heeft ze de formalendijde westerse media gestraft met een boycott. Maar met deze meneer Schuman van Edition Ost uh, ging ze toch akkoord om een, uh, een lang interviewboek te, uh, te maken. En wat blijkt, blijft de voormalige DDR eigenlijk nog steeds uh, nou ja, meer dan uh, gewoon plichtmatig trouw. Ja, ze is wat dat betreft uh, niets veranderd. Uh, het lila draakje, zoals ze ook wel uh, wordt genoemd hier in, uh, in Duitsland. Vanwege haar gekleurde haar zo altijd een beetje paarsachtig. En uh, ze verdedigt uh, ja, de DDR nog altijd met verven. En ze staat dus compleet achter uh, honnies ter zielig gegaan. Hel staat... Uh, en, en noemt uh, ook bijvoorbeeld uh, de toestand van de DDR, die is natuurlijk uh, ineengestort. Uh, ze zegt daarover dat de DDR niet aan haar eigen fouten ten onder is gegaan... maar dat er gewoon te weinig weerstand was om de, uh, de tegenstand tegen de vijanden te organiseren. Mm -hmm. En als er mee wordt geconfronteerd dat het gewoon een ordinaire dictatuur was? Ja, dan zegt zij, uh, luister eens meneer, uh, er is nergens een, uh, een staat waar uh, alle burgers akkoord gaan met uh, de manier zoals het allemaal gaat. En ons onderwijs was er ook niet op gericht om de tegenstanders van het socialisme op te voeden. Ze is ja. wat dat betreft nog steeds een, uh, ja, een, een, een, een betonkop, zoals men ook wel zegt hier, een, een rasechte socialist die niets heeft geleerd van alles wat er sinds 1990 in de wereld is gebeurd. Nee, ze is 26 jaar, maar liefst, minister van Onderwijs geweest. Wat was haar invloed op de DDR? Ja, die was natuurlijk ze was um, dus verantwoordelijk voor hele generaties van uh, leraren... die op socialistische leest werden uh, geschoold. Ja. Dus uh, nou, op een hele straffe manier. Uh, uh, zoals dat in uh, de politische staat Oost-Duitsland ging. We hebben natuurlijk ook vele miljoenen uh, uh, kinderen tot de dag van vandaag last van. Bijvoorbeeld uh, als je niet bij de Vrije Duitse Jugend of bij de pionieren zat... Nou, dan mocht je bijvoorbeeld niet studeren. Als je lid was van de kerk was het ook zeer moeilijk om bijvoorbeeld uh, het gymnasium te doen. Dat heeft uh, Angela Merkel nog ondervonden. Die echt uh, alleen... Uh, na heel veel moeite uh, het gymnasium uh, op mocht. En als je een beetje asociaal was, uh, of bijvoorbeeld uh, licht crimineel... of als je alleen maar van, uh, van asociaal gedrag werd verdacht... dan werd je bijvoorbeeld als kind in een werkkamp gestopt... en ja. van je ouders afgepakt. En dat was natuurlijk een uh, ja, toch tamelijk uh, harde situatie. Vandaar dat uh, mensen vanmorgen aan de kiosk in Berlijn tegen mij zeiden... die Honecker, uh, Margot Honecker, die had je tegen de muur moeten zetten. Ja. Uh, dat ministerie van Onderwijs, waar uh, mevrouw Honneker dus 26 jaar uh, de baas is geweest... Uh, dat, ik begrijp dat jij daar ooit een kantoor hebt gehuurd in dat pand had ja, de geest klopt. van mevrouw Honneke daar nog rond, toen jij daar uh, bivockeerde? Ja. ja, dat kun je zeker zeggen. Dat was uh, tien jaar terug toen ik als broekie een uh, scriptie schreef... over de DDR-dissidenten en ik had een uh, ruimte nodig... En in dat gebouw, ja, de geur van uh, het DDR-linolium, dat natuurlijk stonk. En de bloemetjes behangen aan de muur, de lange gangen. Dat was er allemaal. Net als het bijvoorbeeld het servies en het meubilair van de Volkskammer. dat wij hadden overgenomen. Het stond er nog allemaal prachtig uh, ja, te wachten op, uh, op nieuwe bewoners. Ja, goed. Nou, de herinnering dus aan Margot Holmekker. Niet alleen in de vorm van een boek, maar ook nog het oude ministerie van Onderwijs. Dank je wel, Rob Savelberg vanuit Berlijn. We zijn uiteindelijk gekomen van deze KRO. Goedemorgen, Nederland. Meer informatie over dit programma vindt u op www.kro. En zometeen na het nieuws, Ebru Oemorg. Um, goedemorgen Ebru, waar ben jij vandaag? Goedemorgen Cal johan Ik zit in Amsterdam, ik sta hier bij het Nemo. We zitten met de bus hier. Heel fijn, maar mijn gast, die van vandaag had, is een topvrouw, dat uh, ja, niet alleen vanwege haar positie als hoogleraar... duurzame ontwikkeling in internationaal perspectief aan de Universiteit van Amsterdam, maar ook qua persoonlijkheid... Louise Fresco zometeen na het nieuws met Jan van der Putten bij ons hier in de Premtime-bus. Radio 1, het NOS-journaal. In een postsorteercentrum in Amsterdam zijn dodelijk giftige dieren gevonden. Acht schorpioenen en vier kevers. Die per luchtpost naar Nederland waren gestuurd. Ze zijn door de Voedsel- en Warenautoriteit naar een opvang gebracht. De tarieven van parkeergarages zijn de laatste twee jaar fors gestegen... blijkt uit de nationale parkeertest van detailhandel Nederland... gemiddeld stegen de prijzen met bijna 20 procent. Kabelbedrijf Ziggo gaat 21 maart naar de Amsterdamse beurs. Ziggo hoopt ruim 700 miljoen op te halen. Het wordt de grootste Europese beursgang in bijna een jaar tijd... en de grootste in Nederland sinds 2009. En de douane op Schiphol voert dinsdag actie voor meer loon. Personeel zal tussen 12 en 1. In de vertrek- en aankomsthal stipt volgens de regels werken, zegt ambtenaar Bond Advocabo De douanebrand op Schiphol zijn boos dat ze al twee jaar lang geen loonsverhoging krijgen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AWB Verkeersinformatie met alleen nog een korte file op de a 4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Zoeterwoude, twee kilometer. Dit is Radio 1, NTR. Premtime. Met Ebru Omar. It's Premtime. Lieve luisteraars, u hoort het. Prem is er even niet. En als de baas van huis is, dan nemen de vrouwen het over. Ik ben ontzettend vereerd dat ik een van de meest invloedrijke wetenschappers ter wereld in de bus mag ontvangen, Louise Fresco. Zij is hoogleraar voedsel en duurzame ontwikkeling aan de Universiteit van Amsterdam. We gaan het dus vandaag hebben over ons eten, over gemaksvoedsel wat we allemaal gebruiken. Bijvoorbeeld een zakje wokgroenten, wat ik gisteren nog heb gegeten met een beetje kool, taugé en tomaten bij, komkommersalade. En uh, ja, ik leef nog steeds, het kan gewoon. Hoe lang is het nou eigenlijk geleden dat we dachten dat we daar dood aan zouden gaan? Was dat misschien afgelopen zomer met die EHEC-bacterie? en de komkommers en de tomaten? Zijn die nou wel of niet gezond en is het nou belangrijk om dat te weten of niet? Mevrouw Fresco beweert dat er een fantastisch verhaal zit achter de boterham met de pindakaas. Ik hou niet zo van pindakaas, maar we gaan het toch even vragen. En we gaan het hebben over voedsel wereldwijd. De verwarring rondom de wetenschap achter voeding. En of dat allemaal wel zo belangrijk is om te weten die wetenschap erachter. Maar jullie luisteraars kunnen met ons meepraten. Kan het jullie schelen wat de wetenschap zegt over voedsel? Of komen de onderzoeken jullie neus uit en denken jullie ze kletsen... maar wat ik eet gewoon lekker wat ik wil? Bel mij op Premtime. Op, sorry, mail mij naar Premtime. ntrnl Bel mij op 0900-1121 of stuur tweets naar apenstaatje-premtime-radio1. Welkom bij Premtime. Mevrouw Fresco, u zei net tegen mij van uh, laten we je en jij in. We gaan ja, het proberen. <laughs> Ik weet niet of het dat gaat lukken. Beetje bed doen. <laughs> uh, hoogleraar voedsel en duurzame ontwikkeling aan de Universiteit van Amsterdam. Maar je bent ook lid van de Sociaal Economische Raad. Commissaris bij de Rabobank. Voormalig adjunct directeur van de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties. En schrijfster. Ja, dat is waar. Wat een dagtaak heeft u. Hoe ziet uw dag als hoogleraar eruit? Nou, Al die dingen lopen bij mij eigenlijk eh, nogal in elkaar over. En dat is ook een grote luxe van deze positie. Want ik ben universiteitshoogleraar. En dat betekent eigenlijk dat je bent vrijgesteld om... Eh, uh, allerlei dingetjes uh, bij elkaar verbinden die op een of andere manier te maken hebben met die brug slaan tussen wetenschap en, en samenleving. Dus bij mij hoort het, het werk wat ik doe bij de Rabobank bijvoorbeeld ook heel erg gaat over hoe kun je de voedselproductie stimuleren in ontwikkelingslanden. Hoort bij mijn werk in de Sociaal Economische Raad, wat heel erg gaat ook over de effecten van mondialisering op Nederland. Hoort bij mijn wetenschappelijke werk. Hoort bij mijn werk wat ik doe in Amerika of bijvoorbeeld in Marokko, waar ik net van terug dus voor mij loopt het allemaal logisch in elkaar over. Dus les krijgen van nu, dat zit er dan niet echt in? Jawel, ik geef wel af en toe college. Ik heb dit jaar eventjes vrijgenomen omdat ik een boek af wil krijgen. Uh, maar ik geef heel graag college en ik geef ook heel veel lezingen. En dat vind ik erg leuk om te doen. Ik heb laatst nog duizend jonge boeren van 30 jaar uh, uh, of jonger toegesproken... van de Campina, alle melkveehouders, jongere dag. Hè. De Campina is de grootste coöperatie. Uh, ik geloof zelfs een van de grootste ter wereld. Dus dat doe ik dan ook. Dus dan ga ik uh, s ochtends vroeg uh, tussen al die melkboeren uh, staan, de melkveehouders. En wat vertelt u die melkboeren wat zij nog niet weten? Waar zijn zij in geïnteresseerd? Nou, een van de dingen die zo belangrijk is... is dat je begrijpt hoe uh, de productie van voedsel en de consumptie... hoe die samenhangen in een, in een groot internationaal perspectief. He, om je een voorbeeld te geven, het pak melk wat je vandaag koopt als consument... dat is eigenlijk het resultaat van allerlei dingen... die heel ergens anders in de wereld zijn gebeurd. Bijvoorbeeld onze koeien, die moeten bijgevoerd worden. Die eten soja uit Brazilië. Die soja die komt ergens vandaan. De vraag is bijvoorbeeld, is daar nou regenwoud voor gekapt? Uh, de andere vraag die is, van in wat voor soort stal staan die koeien? Uh, stoten die koeien nog broeikasgassen uit? Kunnen we daar iets aan verbeteren? En bijvoorbeeld een hele leuke vraag die met die melk te maken heeft. Heel veel mensen die uh, bezwaar hebben tegen vlees... die zeggen vaak, ja, nou goed, ik eet wel yoghurt en melk enzovoort. En die realiseren zich niet dat vlees eigenlijk een bijproduct van de melk is. Dan moet je even goed doordenken. Kijk. Waarom krijg je melk? Omdat een koe een kalfje heeft. Wat krijgt de koe voor kalfjes? Een mannelijk kalfje en een vrouwelijk kalfje. Dat vrouwelijk kalfje wordt niet wordt een melkgevende koe... maar dat mannelijk kalfje, dat is een soort bijproduct. Dat gaat naar de slachterij. Dus als je echt tegenplees bent, dan zou je ook eigenlijk geen melk moeten drinken. Nou, en dat soort verbanden zijn ontzettend interessant. Maar... Eigenlijk kan je dan niks meer eten als je zo. Jawel, je kunt een heel goed eten. En ik ben ook helemaal niet uh, hier om te zeggen dat je geen vlees moet eten. Maar waar het mee om gaat is dat we de bewustwording over waar ons voedsel vandaan komt, dat we die laten toenemen. En dus dat verhaal achter de boterham met pindakaas. Dat moet, moet je niet zo letterlijk nemen, het gaat niet om de pindakaas. Maar wel realiseer je dat wat je eet eigenlijk het product is van hele lange geschiedenis. En allerlei ingewikkelde beslissingen die andere mensen hebben genomen. Eh, nog u, nog ik, of nog jij, nog ik. Wij overleven geen dag als we zelf voor ons voedsel mogen, moeten zorgen. Dat kunnen we helemaal niet. Maar daar doen we zo id idyllisch over. Nee, maar dat kunnen we helemaal niet. Dat is het interessante. Hè? Ik bedoel, tienduizenden, honderdduizend jaren moest iedereen voor zichzelf zorgen. Vandaag de dag, ik zet u neer in de Flevolpolder, daar komt dat kan er niet ik uit. helemaal niks. Nee, nee dan moet maar ik ook niet. Bijeen. Ik ook niet, precies. Dus een ik. taxi, ja. het liefst. <laughs> precies. Maar dat is dus al heel bijzonder, dat maar een heel klein percentage van de mensen vandaag voor ons voedsel zorgt. Dat is echt heel uniek in de evolutie van de mensheid. En is het dan erg als maar zo'n klein percentage van ons voedsel zorgt? Uh, het is niet erg als we niet wel tegelijkertijd beseffen wat er gebeurt. Dus wij willen aan de ene kant, zeker in Nederland, willen we zo goedkoop mogelijk voedsel... En tegelijkertijd zijn we heel nostalgisch over die zielige lammetjes... die straks in lambskoteletjes veranderen. Maar ik krijg bijna een associatie van... als u zegt dat een heel klein percentage van de mensen uh, zorgt voor ons voedsel... dat ze bijna een monopoliepositie hebben... en dat we daar eigenlijk een beetje bang voor moeten worden. Een beetje olieprijsachtig. Nou, dat, dat is natuurlijk niet zo, want iedere boer is, uh, is een kleine ondernemer. Maar wat er wel gebeurt, daar heb je wel gelijk in... is dat je natuurlijk in die hele voedselketen... heb je niet alleen die boeren, maar heb je ook al die bedrijven... die voedsel verwerken en produceren en die melk die van die boer komt, die, die is nog heel veel onderweg... voordat hij in de supermarkt komt. En een van de dingen waar we ons wel vragen bij moeten stellen... is van hoe gaat het verder met die monopolies en die voedselketen? Tegelijkertijd zie je dat uh, bijvoorbeeld de supermarkten... die een hele grote rol spelen... Um, eigenlijk ook uh, op dit moment een goede invloed hebben. Want die, die in tegenstelling tot wat je misschien zou denken, uh, die supermarkten die re realiseren zich wat er leeft bij de consument. En je hebt een aantal supermarkten die echt bijvoorbeeld heel veel initiatieven hebben genomen nu om duurzaam voedsel op de plank te zetten. Maar en Ik dat... heb altijd het idee dat supermarktvoedsel zo plastic smaakt. Ja, toch komt dat bij alle smaakproeven niet uh, naar voren. Hè? Als je dus mensen in hokjes zet en zo. Je krijgt het over de hele wereld. Ja? Ik kan me niet voorstellen dat u zegt dat het eten in Nederland hetzelfde smaakt als het eten in Marokko. Nee, maar dan heb je natuurlijk ook over verschillende uh, wat ben benoemd variëteiten. Hè? Bijvoorbeeld neem tomaten. Iedereen roept altijd van tomaten in. Bijvoorbeeld Italië het veel beter dan in Nederland. Mm -hmm. En dat heeft met twee dingen te maken. De ene is het, het, het soort tomaten, De variëteit van de tomaten is vaak anders. En het klimaat is natuurlijk anders. Maar het gekke is toch, als je mensen in een, een hokje zet, hè? een soort dubbelblinde proef doet, als ze niet weten waar het vandaan komt, dan halen dus niet die tomaten eruit. Anders gezegd, het is ook de beleving, hè, de ervaring van je zit daar op een zonnig terrasje in Italië of in Marokko, die maakt dat die tomaat zo lekker smaakt. De hele setting. Ja. Ik heb een tweet van Snoerfen3. De vraag is, is Louise lid van een politieke partij en waarom? Ja, dat is een goede vraag. Nee, Louise is niet lid van een politieke partij. Ook nooit geweest. En ook heel bewust niet. Omdat ik heel graag mijn onafhankelijkheid wil uh, bewaren. En uh, ik. Er is ook. Ik wil zeggen, geen partij waar ik me nu met hart en haar zou willen overleven. Uh, overleveren. Ik vind wel dat politieke partijen in het algemeen meer hierover na zouden moeten denken. Dus wat ik wel doe is, ik praat wel eens met mensen in partijen over dit soort onderwerpen. En roep dan wat nors van waarom hebben jullie geen betere voedselpolitiek. Maar ik ben niet lid van een partij en ben ook niet van plan dat nog te worden. Als u zegt van waarom hebben we geen betere voedselpolitiek, dan denk ik eigenlijk als consument ja, maar de, overal zijn Albert Heijns. Dus eigenlijk wij, we hebben we toch helemaal geen voedselproblematiek ook. Er is gewoon eten bij ons. Dus waarom zouden ja, we over nadenken? Nou, alleen al overwege het feit dat we niet allemaal goed gevoed zijn in Nederland. Maar ah, is dat al... niet een keuze? Ja, maar de keuze van wie? He, als jij opgroeit. Uh, en je ouders geven je altijd chips voor de televisie. En voor de rest krijg je uh, kant-en-klare pizza-maaltijden. Hoe kan je dan als kind leren om goed te eten? Als ook nog op je school alleen maar um, frisdranken staan, bijvoorbeeld. En dus er is natuurlijk toch wel een soort maatschappelijke verantwoordelijkheid voor ons voedsel. Dat probleem zit hem ook niet bij de supermarkt. Het zit hem, ja, zoals ik al zei, in de hele keten en ook in het... Bewustzijn van mensen indicatoren. Maar er wordt ook altijd gezegd: van wat je eet, dat uh, toont ook waar je vandaan komt en wat voor opleiding je hebt. Het, het heeft ook te maken met wat je weet van eten. En niet Precies. iedereen is geïnteresseerd en niet iedereen heeft geld ervoor. Ja, maar het is een misverstand om te denken dat goed eten duur eten is. Zeker in Nederland is dat absoluut niet zo. Kijk, Het is waar, er is heel veel wetenschappelijke verwarring. en mensen, Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen denken van jeetje, al dat gezeur vanuit die wetenschap. Maar er zijn wel een aantal dingen die heel simpel zijn en, en waar zijn. En die zijn ook niet duur. En wat is belangrijk? Veel groente eten. He, wat belangrijk is, vezels eten. En wat belangrijk is, is gevarieerd eten. Nou, Nederland is een land bij uitstek... waar je heel goedkoop je basisgranen, dus tarwe, rijst, brood, groenten... zijn allemaal niet duur. Dus dat is, dat is niet zozeer een probleem. Dat kun je eigenlijk heel goed doen. Waar het om gaat, is niet zozeer dat mensen niet genoeg weten... maar dat er ook een soort onverschilligheid is over waar ons eten vandaan komt. Terwijl het zo'n fantastisch verhaal is. Ik heb een beller aan de telefoon, meneer de Jong. Goedemorgen. Goedemorgen. Zegt u het maar, meneer Dion. Ja, ik controleer al het eten met mijn op, alle uh, ingrediënten, of er geen E-nummers in zitten. Dat zijn uh, chemische toevoegingen. En zijn eten alle E-nummers lange... e chemische toevoegingen allemaal? Ja. ja, allemaal. En wat doet u dan als u dat ziet? Bestaat er wel voeding zonder? Soms kan ik er niet omheen. Oh. En het zit ook in medicijnen erg veel. En ik begrijp dat u uw vlees ook niet bij de supermarkt koopt. Nee, dat... Uh, maar kan alles dat dan? Bij de supermarkt zit altijd robbel in om het rood te houden, om het te conserveren. Dat is echt... Ik, ik heb alles bekeken, maar als ik vlees neem is het alleen maar de slager. En een goede slager. Maar die kun je ook niet meer overal vinden? Jawel hoor. Ja? Zit Waar woont u? Ik Amersfoort. Daar zit er hier... Uh, altijd. Er zijn twee biologische slagers, maar daar ga ik niet eens heen. De slager die ik heb, die is uh, uitstekend. Dank u wel meneer De Jong. Oké. Okay. Mevrouw Fresco, maakt het uit waar je, je eten koopt? Ja, dat maakt wel uit, maar het is zeker niet juist om te denken dat supermarkten uh, slecht zijn. In, in in Nederland is het zo dat onze supermarkten een heel goed systeem van aanvoer hebben. Ook heel goed controleren wanneer iets bedorven zou zijn. Dus ik denk dat je voor de kwaliteit van je eten geen zorgen hoeft te maken over waar je het koopt in Nederland. Dat verhaal van die E-nummers, dat is een, een zorg die wel meer mensen hebben, dat best, berust wel voor een belangrijk deel op een misverstand. Heel veel van die E-nummers, dat zijn natuurlijke conserveringsmiddelen, bijvoorbeeld vitamine C of uh, uh, andere bewaarmiddelen. En eigenlijk is er helemaal niet zoveel tegen conserveringsmiddelen, omdat het conserveren van uh, producten alleen maar goed is, omdat je daardoor geen bacteriën krijgt. Er zijn uh, dat is typisch zo wat je nu natuurlijk krijgt in deze tijd. Heel veel Indiane verhalen van mensen die allergieën hebben voor nummers. Dat is opeens uh, heel, heel hip, hè? Ja, dat komt en gaat. En uh, het kan best zijn dat er individuele gevallen van allergieën zijn, maar over het algemeen zijn die dingen wel heel erg goed getest. En ik kan me ook voorstellen dat je zegt, bijvoorbeeld die rode kleur, daar, daar zijn heel veel mensen tegen. Nou, weet u waar die vandaan komt? Enige idee? Ik dacht altijd gewoon dat het bloed was. Nee, nee, nee. nee Rode kleur, bijvoorbeeld in uw eigen lippenstift, komt van hetzelfde. Dat komt van gemalen kevertjes. De kevertjes. Ja, <laughs> Kijk, ja. Ben... <laughs> Oké, okay, op mijn lip heb ik kevertjes, maar ook in mijn vlees? Nee. <laughs> maar er zijn wel bijvoorbeeld in aardbeien, yoghurt of zo... kan ja. wel eens wat uh, rode kleurstof zitten. En, en heel veel daarvan komt inderdaad uit, uit kevertjes en zo. Ik vind dat wel smerig klinken. Dat wil ik eigenlijk helemaal niet weten. Nee, maar je kunt ook denken, uh, wat is er nu natuurlijk dan een insect waar niks aan gemanipuleerd is? Als je even je probeert je, je denkraam te uh, verruimen, dan zijn insecten eigenlijk ook een hele aardige bron voor voedsel. Wat eet u zelf? Waar, waar let u op? Um, ik eet het liefste eigenlijk gewoon heel veel groentes. Um, maar dat vult niet? Nee, dus ik, eet ook, ik ben dol op, op goed ouderwet bruin brood. Uh, ik eet af en toe wel eens kaas. Koolhydraten, vetten. Kool, ja, precies. Maar ook uh, olijfolie bijvoorbeeld. Um, maar ik was dus, wat ik, zoals gezegd, ik was net in Marokko. En dan kreeg ik een verrukkelijke maaltijd. Uh, echt van hele mooie opgemaakte vis. En, en daarvoor is nog een soort, uh, hoe noem je dat in het Nederlands... een soort uh, bladerdeeg met, uh, met duif daarin. En amandelen en abrikozen. Dat was echt Dat fascisch. klinkt wel als een uh, kok die de hele middag in de keuken heeft gestaan. Ja, dat, ja. Dat, dat... Dat kan natuurlijk ook niet in ons leven. Nee, dat kan ook niet. Maar je kunt heel goed, heel makkelijk eten. Kijk maar naar bijvoorbeeld Italiaanse eten. He, pasta maken is een werkje van ongeveer 10 minuten. Dat kan iedereen doen. En dan roepen we tegenwoordig ook koolhydraten slecht laten staan. Ja, dat is vol volslagen onzin. Je hebt koolhydraten heel hard nodig. Wij zijn echt geëvolueerd als uh, een soort die heel veel koolhydraten eet. Dat is echt de basis van, van onze calorieën en van onze voeding. In feite wat er nu gebeurt... Mede door die rare zorg over die koolhydraten, die door allerlei verkeerd geïnformeerde uh, dieetgoeroes uh, wordt gestimuleerd, is dat mensen te veel vetten krijgen en te weinig koolhydraten. Die balans tussen vet en koolhydraat en eiwit is heel erg belangrijk. Maar iedereen zegt dus wat anders. Ja, en daar moet je er ook niet zoveel zorgen over maken. In die zin dat als je maar genoeg gevarieerd eet. Dan gaat het bijna altijd goed in Nederland, omdat we geen voedsel hebben wat bedorven is en zo hier. Maar anderzijds vind ik wel dat je je, je niet mag permitteren om onverschillig te zijn over voedsel. Maar wat mij stoort aan tv-reclames over voedsel is dat er geschermd wordt met uh, zuren, en met één, met, met uh, afkortingen, uh, ja. chemische afkortingen, ja. natuurkundige afkortingen. En dat schijnt dan allemaal fantastisch. Wie moeten we nou genomen, de marketeers of de wetenschappers? U moet in ieder geval, die marketeers, die zijn natuurlijk bezig dingen te vertalen... in iets wat zij denken dat aantrekkelijk is. De grootste onzin vind ik altijd in allerlei cosmetica reclames. Ja, de de antirempeltoestanden. DNA-creme, alsof je DNA in een crème hebt, maar, maar het, het Dat is dus niet zo? Nou, ik zou niet weten hoe ze dat erin krijgen. Maar goed, in ieder geval kan DNA van buiten op, op je huid helemaal niks doen. Vocht inbrengende crème. hoe ga je dat doen? Vocht in je huid brengen, dat kan helemaal niet. Wel, dus dat soort dingen zijn allemaal onzin. Maar... maar we laten ons dus eigenlijk gewoon voorliegen op alles. Dus wie en wetenschappelijk naar iets, naar voeding kijken, is natuurlijk helemaal niet sexy. Nee, maar je, kijk, het enige wat de wetenschap echt voor heeft op alle andere terreinen van het, van het leven, zou ik maar zeggen, is dat je wel een systeem hebt dat je bouwt, natuurlijk, op de kennis van voorgangers, op dingen die experimenteel bewezen zijn. Uh, en dat het natuurlijk door een heleboel mensen wordt bekeken voordat het echt geaccepteerde wetenschap is. Maar ook die wetenschap evolueert. We leren steeds meer... iets van, zeg maar, antioxidanten. Dat is dan ook zo'n ding... Mooi wat, term, ja. wat in de mode is. Nou, dat is iets waar we twintig jaar geleden... waarschijnlijk nog heel weinig mee bezig waren. Maar het belangrijke is, is dat je aan de ene kant... er niet een probleem van maakt... En dat je ook echt geniet van voedsel. Dat je ook respect hebt voor het feit dat er geen samenleving bestaat zonder goede voedselvoorziening. En dat je je overleeft dankzij je voedsel. Ik heb hier een tweet van Adriaan Dubbeldam. Die zegt de kloof tussen de boer en de burger is te groot. Laat de burger in de stal komen en de boer vertellen hoe het product tot stand komt. Lijkt me erg idealistisch. Ja, uh... nou, maar het kan wel. Toevallig was ik afgelopen maandag... Kijk, maandag? Ja, maandag was ik uh, bij een varkensboer in Brabant die een open stal had. En die dus echt... Wat is een open stal? Nou, waar je dus bezoekers gewoon uh, langs kunnen komen en die alles laat zien. En ik denk dat die transparantie, juist ook vanuit uh, de varkenshouderij, waar natuurlijk heel veel kritiek is geweest, uh, heel erg belangrijk is. Dat ik ben er heel erg voor dat mensen kijken naar hoe uh, kom je voedsel eigenlijk tot stand. Ik vind ook al sinds jaar en dag dat je op lagere scholen, bijvoorbeeld een vak, voeding. Milieu en ontwikkeling zou moeten hebben en gezondheid. En dat, dat je scholen veel meer meeneemt naar boerenbedrijven, maar ook naar broodfabrieken. Maar is dat iets van deze tijd dat het niet meer is? Want ik kan me herinneren dat ik met mijn school wel uitstapjes maakte. Ja, nou, het, het, het, het gebeurt hier en daar wel, maar het hangt heel erg van de school af en het is geen verplicht vak. Oké. Okay. Ik heb hier nog een tweet die wel belangrijk is ook: Martin de Munnik, die zegt: Hoeveel duurder wordt vlees zonder megastallen? Eten en geld is natuurlijk ook niet een onbelangrijke koppeling. Ja, dat is zeker zo. Nou moet je dat in perspectief zetten. In de jaren 50 gaf een gemiddeld gezin... bijna de helft van zijn inkomen uit een voedsel. Weet u hoeveel het vandaag is? Een derde? 10, 11 procent. We geven dus veel meer geld Verdienen uit. Verdienen we meer? En... Ja, en we hebben ook andere prioriteiten. Maar ook voedsel is goedkoper geworden... En um, wat je nu ziet eigenlijk, doordat die voedselprijzen ook wereldwijd wat omhoog gaan, he, is dat er weer een, een soort correctie is. Maar het is heel duidelijk dat, dat um, ja, goed voedsel, he, met, met in aanmerking genomen alle milieueisen, natuurlijk ook wel iets moet kosten. Maar het is natuurlijk het belangrijkste wat je voor jezelf koopt. Tuur, maar voedsel niet, is belangrijker ik, dan vakantie. Ik ben ook wel een beetje snop misschien, maar ik kan me niet voorstellen dat, dat voedsel dat zo goedkoop is, dat dat ook goed is. Dat, dat zegt, ook dan, voedsel is ook ja, goedkoper geworden als ik denk aan, aan, aan al die programma's die laten zien van wat voor viezigheid er allemaal in eten zit. Nou, kijk, er zijn natuurlijk vreselijke uitwassen hier en daar. Maar over het algemeen is voedsel goedkoper geworden omdat we het beter produceren. En vroeger bijvoorbeeld gooide een boer ongelooflijk veel kunstmest op zijn land. Het grootste deel daarvan spoelde uit, kwam niet bij de plant. En dus dat was allemaal, um, het zou maar zeggen, geld wat letterlijk uh, down the drain ging. En doordat we beter zijn gaan produceren. He, ook met dieren. He, een van de misverstanden is dat uh, meegestallen per definitie slechter zijn voor dieren. Ja. Ook dat is niet zo. He, als je deze, bijvoorbeeld de, de, de stresshormonen in het bloed van kippen meet, dan zijn uh, vrij uitlopende kippen die hebben vaak meer stress dan de, Kippen die met z'n allen op elkaar zitten. En kunnen die meegestallen overal ter wereld functioneren, ook in armere landen? Is dat een. Dat oplossing? gebeurt. Dat gebeurt er al. Nou, kijk, meegestallen is natuurlijk een, een begrip wat lang niet overal zo goed gedefinieerd is. En je moet heel erg oppassen, natuurlijk, met de, uh, effecten op de volksgezondheid. Hè. Dus je moet. meegestallen betekent niet dat alles in één groot ding zit, maar dat je. Um, uh, laten we zeggen, kleine eenheden binnen een grotere eenheid hebt. Uh, als je nu ziet wat er al in China gebeurt, dat zijn voor kippen bijvoorbeeld, echt absolute meegestallen... die nog veel groter zijn dan wat wij hebben. Maar zij moeten heel veel meer mensen voeden ja, dan wat maar, wij moeten voeden. Precies, maar dat is natuurlijk wel het punt. Wij leren in Nederland heel goed hoe dat moet. En dat is ook kennis die we naar elders kunnen gebruiken. Ik heb hier een, een, een, een mailer die u de les leest, mevrouw Fresco. Ja, dat gebeurt regelmatig. Echt waar? U bent erg slecht geïnformeerd, zegt Jeroen. Er zijn wel degelijk veel E-nummers chemisch... en ook de vitamine C is kunstmatig gemaakt. Er zijn zelfs stoffen in ons eten dat verboden is... in andere werelddelen vanwege de giftigheid. Het is duidelijk dat deze mevrouw niet voor de consument spreekt... maar voor de producenten. Nou, mevrouw Fresco... <laughs> Nou, zeg u het maar. Alles is chemisch. Dus natuurlijk zijn E-nummers ook chemisch. Uh, maar vitamine C in de natuur is ook chemisch. Dus dat is een, een, een discussie die we helemaal niet kunnen hebben. Er, is, er zijn geen niet-chemische stoffen. Dus ik denk dat deze meneer bedoelt met chemisch, het komt uit de fabriek. Ja, dat is zo. Er komt natuurlijk ook vitamine C uit de fabriek. Maar dat wil niet zeggen dat die niet zuiver van samenstelling is. Komt uiteindelijk niet alles uit de fabriek, want die melk van die koe komt ook niet bij die, koe, bij die boer vandaan meteen. Het moet ook nog ergens heen om te worden. Het moet via de en... fabriek. Maar het is wel grappig dat u dat noemt. Want bijvoorbeeld uit onderzoek blijkt dat 60% van de kinderen denkt dat melk direct uit de fabriek komt. En dat er zeg dus maar geen koe meer is. En dat is natuurlijk niet zo. Natuurlijk moet die melk via de fabriek. Want ja, maar die... dat kan ik me dus niet voorstellen. Want die kinderen die ik lees, toch ook Nijntje boeken? Die zien toch ook dat er een koe getekend wordt waar melk uit komt? Nou, het rare is dat kinderen dat dus die, die associatie niet meer zo hebben. En dat zegt iets, daar, daar heeft die meneer wel gelijk in. En de afstand tussen die burger en die, um, de, de boer is natuurlijk heel groot geworden. We hebben heel weinig tijd nog. Um, nog één vraag. Is er wel voldoende eten of is het wel mogelijk om de hele planeet uh, te voeden? Ik hoor steeds dat dat uh, niet mogelijk is. We gaan toch met z'n allen ten onder. Nee, dat is echt absoluut onzin. In feite, ik ben zelfs meer optimistisch nu dan tien of vijftien jaar geleden. Maar er zijn meer mensen. Ja, en er komen er nog veel meer aan. Maar die 9 miljard hè, in 2050... We hebben nu 7 miljard, 9 miljard straks. Die kunnen we echt heel goed voeden. En ook beter qua gezondheid en ook beter qua milieu. En wat moeten we daar dan, kunnen we dat nu al of moeten we daar aanpassingen voor doen? Nou, we moeten vooral dat toepassen wat we al weten. Dus zuiniger omgaan met water, zuiniger omgaan met, uh, met stikstof wat met kunstmest, Betere zaden gebruiken. Zorgen dat we niet zoveel verliezen. We verliezen nu bijna 30% van het voedsel bederft of wordt weggegooid. Hè? Dat is helemaal niet nodig. Maar betekent dat niet dat je de hele wereld moet heropvoeden... hoe je om moet gaan met water en energie? Ja, en... Maar waarom dat zou... is toch kansloos? Nee, absoluut niet. Het gaat ook steeds beter. We doen ja? ook het ook steeds beter. We gaan de goede kant op. We gaan absoluut de goede kant op. Dank u wel, mevrouw Fresco. Fijn dat u hier bij ons in de bus wilde komen. Luisteraars, ik uh, ga afronden. Uh, jullie hebben misschien uh, gemerkt dat de Prem deze week... met een topcardioloog heeft gesproken. Met een vastgoeddirecteur. Met een econoom. En met een artiest die ook al 50 jaar in de top staat. En vandaag sprak ik met een van de meest invloedrijke wetenschappers ter wereld. Misschien is het u opgevallen, maar misschien ook niet. Het waren allemaal vrouwen. Dus niet alleen gisteren op Vrouwendag hadden we een vrouw aan het woord. Het kan gewoon over elk onderwerp op elke willekeurige dag. En tot slot, ik wil ook het team achter mij bedanken. Dat is voor de techniek Bart Daadslaar. Redactie Fatima Baja, Mario Zuider, Rien Aarts. Productie was in handen van Hans Twint, Niek Alberts, Fatia Bazi en Momo Zerou, De eindredactie Marianne Bakker. Na het nieuws Felix ik met de gids. Ik wens jullie een heel fijn weekend en tot maandag. Geen juffie, ja, Sanam, tumbin. Eh, ja, tumbin. Beko, ik zelfs bij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 Was machine dan echt zo zwaar Wat kost een erkende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 Dit is Radio 1.